Heracles ontmoet RKC en Vitesse speelt tegen Heerenveen in de kwartfinales van de kvb beker Het weer, morgen is het grijs en ongeveer 10 graden. In de avond gaat het regenen en in het kerstweekend is het overwegend droog en schijnt af en toe de zon bij een graad of 7. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwebrug staat twee kilometer file door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn het Goedenacht en hartelijk welkom bij Casaluna. Ik ben voor vannacht even gaan grasduinen in mijn middelbare schoolverleden. En ik kwam de volgende tekst tegen. Eke, Felix domestica prima in horto est. Columna in horto stad. Felix in columna sedet. Felix cogitat carpe diem. Dit is de tekst van mijn eerste les Latijn op het gymnasium... uit het boek Via Nova. Dat boek schijnt nog steeds gebruikt te worden op middelbare scholen. Het gaat over een kat. Kat is Felix. In de, tuin, die, de kat zit in de tuin. In de tuin staat een zuil. De kat zit op die zuil en denkt, pluk de dag. Oftewel, carpe diem. Dit is waarschijnlijk ook nog de enige tekst die ik me weet te herinneren. want Voor de rest moet ik helaas bekennen dat mijn Latijn aardig is weggezakt. Maar dan mijn gast van vannacht... Emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis Job Spruit. Hij droomt waarschijnlijk zo ongeveer in het Latijn. Want hij is 25 jaar lang bezig geweest om het hele Romeinse recht te vertalen. Het Corpus Juris Civilis, zoals dat zo mooi heet. Het heeft geleid tot een vertaling van 12 dikke boeken. Op onze Facebookpagina kunt u ze bewonderen. En natuurlijk een reactie achterlaten. Dat kan ook nog via Twitter als u wilt reageren. Gebruik dan hashtag Casaluna. Ja, misschien denkt u dat Romeinse recht hopeloos ouderwets. Nou, ik kan u vertellen, dan heeft u het mis. En daar zult u de komende drie kwartier wel achter gaan komen. Het verbaast mij in ieder geval hoeveel linkjes er nog zijn met het heden. Hè? En die zal ik ook met meneer Spruit uitgebreid gaan uh, bespreken. Hoeveel pagina's zijn het, meneer Spruit? Enig idee? Uh, de uitgaaf? Ja? Uh, ik geloof... Ik geloof iets van 8.500. 8.500? Ja, er zit natuurlijk ook de Latijnse tekst bij. Ja, dat dus begrijp ik. Iets allemaal zelf opgeschreven. Dus. Maar dan nog? Dan nog, ja. Het is ook een langdurige arbeid geweest. Ik kan zeggen, u was 25 jaar geleden toe aan een nieuwe uitdaging in uw leven? Ja, ik had er voldoende, maar dit vond ik dat dat moest gebeuren. Ja, inderdaad. ja, ja. Waarom, waarom, Hoe komt een mens daarop om dat te doen? Nou... Die Latijnse traditie in de, is natuurlijk altijd heel sterk geweest... in de juridische discipline. En tot voor kort ook in de uh, juridische opleiding, in de faculteiten. Want u, u bent jurist van huis uit? Ik ben jurist van, van huis uit, inderdaad. En uh, met het uh, schrappen van het Latijn als uh, verplichte uh, voorstoeven... om de rechtsstudie aan te kunnen vatten... dat is eind 60 jaren, ik ben jaren 70 geweest... Uh, zijn natuurlijk veel, veel niet-Latinisten... hebben toegang gekregen tot de faculteiten... En uh, ja, Romeinse recht vond men al moeilijk. En ook de gymnasiasten die keken daar toch vaak met enige scepties tegenaan. Dat het lastig was. Ik kan en dat herkennen, inderdaad. Ja, vreemd. En, en uh, dan kom je binnen en dan krijg je dat over je heen. Nou, voor de niet-Latinisten was dat zo nodig nog moeilijker. Die vervreemdingseffect was nog groter. En uh, daar kwam bij dat hoe, ja, hoe meer juristen natuurlijk niet meer bij de bron kunnen van, van, van hun discipline, hoe meer uh, zo'n bron ook uh, tandeloos wordt... Uh, ja, ja. en eigenlijk zijn betekenis verliest. En daar wilde u wat tegen en, doen? Ja, en dat, uh, dat was een vrij snel proces wat, je, wat, wat zich vrij snel voltrok. Ik ben, vrij eh, snel? Ja, 25 jaar? En over de, het proces van vervreemdheid. Om het te gaan ja, doen, ja, oké. Okay. Eh, dat vervreemdingsproces, dat mensen geen affiniteit meer hadden... met die klassieke wereld, uh, wat natuurlijk überhaupt een tijdsfenomeen is... En doordat ik toen op de, uh, de Antillen verbleef een paar jaar... en waar weinig mogelijkheden waren om, uh, om, om, om stukken te schrijven... Uh, heb ik dat oude plan opgevat om het rechtsgeleerde erfdeel... wat uh, overgeleverd is, omdat volledig in een dubbel, dubbeltalige editie... zodat de mensen konden zien wat we doen, om die uit te brengen. En eerst hebben we de pre-studiatie, dus de tekst uit de derde en vierde eeuw, gedaan. En ja, toen zijn we begonnen met uh, het Corpus Juris, ja. De kathedraal van Chartres, zou je kunnen zeggen. Die moesten we daarin herbouwen. En zo geschieden. Het zou vast niet makkelijk zijn geweest. Ik geloof dat uh, Frank Dumors, die gisteren zat, daar ook een vraag over op de voicemail heeft, uh, over heeft achtergelaten voor u. Laten we daar even naar luisteren. Er is één nieuw bericht.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 Er zijn vele zinnen geweest waar ik ontzettend hoofdpijn van heb geschreven. Schiet er eentje en... te binnen? Nou, niet onmiddellijk. Nee. Juist omdat hij misschien zo moeilijk is, schiet hij hem ook niet te binnen. En die heeft u verdrongen, uit uw verdrongen brein. precies. Ja, ja. Maar uh, ja, er zijn ontzettend veel uh, lastige kwesties. Uh, wat zowel... maakt het lastig? Nou, eerst was de, de, de casuïstiek. Dit is, dat zijn allemaal gevallen die beschreven worden en, en vaak niet erg helder. Dus je moet eigenlijk eerst vaststellen wat er aan de hand is in zo'n tekst. En als je uh, er wel uit bent, en dan kun je er ook van mening verschillen. Het is niet altijd eenduidig, dan moet je vervolgens vaststellen... hoe de vertaling luidt. En ja. Dat deden we ook altijd met z'n tweeën. Ieder, ieder, ieder boek, ieder tekst, ieder tekst... altijd met twee of soms met drie mensen vertaald. Omdat je dan de meest uh, uitgebalanceerde tekst krijgt. Maar we hebben heel wat uh, uren soms... Uh, Gebakken over teksten, uren. Want je moet dan ja. ook, neem ik aan, de, de context natuurlijk weten... wat er op dat moment speelde of waar het de betrekking je, je op Je moet de maatschappelijke context, hoewel de Romeinse, de Romeinse teksten in het algemeen... wat, laten we zeggen, geabstraheerd zijn van hun oorspronkelijke maatschappelijke context. De Romeinse juristen geven niet altijd in extenso uh, uh, de onderliggende uh, verhouding tussen de partijen weer... Hoe bedoelt u dat? Uh, nou, wie heeft ruzie met wie en waarover? Is de een een slaaf en de ander niet een slaaf? Zo zijn twee slaven, zijn twee vrije. Uh, is het een man en een vrouw? Dat zie je niet altijd, soms wel. Ook niet precies, ja, wat er dus... Ik noem dat altijd sprookje moeder de gans. He, dus wat eronder ligt, he, wat, er, wat de een de ander heeft aangedaan... moet je als het ware uit die hele geserreerde formulering zelf opmaken. En dan moet je dus eerst aan de hand van de tekst achter zien te komen... wie, wie, heeft, iets. wie heeft een contract met de ander en waarover... of wie heeft een, een, een delict gepleegd tegen de ander. Wat was dat delict dan precies? En als je dat helemaal hebt vastgesteld... dan moet je, als je dus de juridische implicaties van het geval doorkrijgt... Soms ligt dat ook al voor de hand, maar in heel veel gevallen ligt dat helemaal niet zo voor de hand. Met name we bijvoorbeeld eh, hele lastige boeken over het erfrecht. De boeken 37 en 38 van eh, de Digesten. Dat is echt, echt hoofdbreken. Dan moet je toch gaan vertalen. En dan moet dat ook nog zo vertaald worden dat. Ja, anderen dan jijzelf ook vinden dat het goed vertaald is... Ja. en zo mogelijk uit het Nederlands kunnen opmaken wat er precies aan de hand is. En dan zit ik, u geeft het voorbeeld van, van uh, een slaaf, of het een slaaf was of niet. Denk ik denk, ja, dat is gelukkig hier nu tegenwoordig geen sprake meer ja, nee, van. Maar in hoeverre, kun je, kun je daar een link mee leggen naar dat, of dat nu nog kunnen gebruiken? Nou, slavenrecht geldt gelukkig niet meer. Het is natuurlijk ook wel uh, in, in, de, in de tijd dat slavernij nog... Uh, nog, nog... Het uh, bestond in de uh, koloni koloniën zijn er natuurlijk mm -hmm. wel uh, bepalingen toegepast, maar uh, ook zijn er bepalingen die over slavenhandelden, uh, hier in de Europa wel toegepast op personele verhoudingen bijvoorbeeld. Doen dus, tussen werkgever en werknemer? Ja, werkgever en werknemer, ja, dat soort zaken. Ja, het was altijd door herinterpretatie. Eh, alles werd natuurlijk herinterpreteerd ja, ja. door, door een moderne bril, om zo te zeggen. Dat verklaart misschien, meneer Spruit, waarom sommige werknemers zich wel eens het slaafje van hun baas voelen. Misschien. Dat ja, zal, ja, ja, ja. Nee, <laughs> zie je? dat heeft al, we hebben de eerste, Het eerste <laughs> verband hebben we al ontdekt. <laughs> Maar je komt ook dingen tegen die, die betrekking hebben op vrouwenhandel bijvoorbeeld. of prostitutie. Waar uh, toen al geprobeerd werd een oplossing voor te vinden. Ja, zinnen. de, de, de, de, de raptes, dus ontvoering, vrouwenroof. Dat was een, ja, een tak van sport die natuurlijk in oudheid wel. en trouwens daarna ook nog wel uh, beoefend werd. Maar die uitbuiting is natuurlijk een probleem waar wij nu nog steeds mee kampen. en geen oplossing te ja, hebben. Wij, wij, zullen gaan daar natuurlijk toch veel, wij gaan daar natuurlijk veel systematisch tegen uitbuiting. en, en, en, en sociaal misbruik. Gaan wij natuurlijk veel systematischer uh, te keer, zou ik zeggen, als um, in dat in de oudheid het geval was. Je vindt met name in de late oudheid heel veel keizerlijke verordeningen waarin gepoogd is om de onderdanen te beschermen tegen machtsmisbruik van, uh, van, van economisch machtigen. Personen, maar ook van uh, gouverneurs van provincies. of, uh, laten we zeggen, een stedelijke overheid. Maar het wordt zo vaak herhaald. dat uh, je de indruk krijgt dat dat heel moeilijk is geweest. Je kunt een beetje vergelijken met China. Daar hoor je lees je ook tegenwoordig. Heel veel machtsmisbruik is van lokale ja. uh, communistische. Uh, nou, dat is van de week derps. nog hè? Ja, Zelemaal ja, die blokkadeschoden, demonstraties. Ja, dat wat dat Maar dat is op grote schaal in China worden ook die, die simpele mensen die, ja, die op het land werken, worden uh, ja en dat is de oudste wereld. En het is merkwaardig om te zien dat in een moderne staat, met alle moderne communicatiemiddelen, dat eigenlijk op dezelfde manier gebeurt. als wat in de oudheid is gebeurd. Ja, het trof mij dat ze dus toen ook al bezig waren met de bestrijding van zo'n probleem. Ja, en daar uh, dus probeerden ja. maatregelen voor te ja, nemen. De keizers en... hebben dat wel degelijk geprobeerd, maar ik zei ja, door de vele herhalingen krijg je de indruk misschien net als, Lukt het, als niet. het lukte niet nee. zo erg. Nee, nee, nee, het lukte niet zo erg ook bijvoorbeeld uh, het gebod in uh, late keizerlijke verordeningen... Uh, gericht tot ambten, op de, de ambtsdragers die hun, uh, bijvoorbeeld hun gouverneurschap aanvaarden... maar ook lagere overheidsfunctionarissen. dat dat moest gebeuren met schone handen. Dat, vind je, dat thema vind je eindeloos terug. Ze mochten dus geen geschenk eigenlijk aannemen... en goederen en omkoperij of nepotisme. Dat gebeurde natuurlijk wel. Ja. Maar uh, die hebben die, die latere keizers toch geprobeerd... zo goed mogelijk... Om dat te voorkomen, ik denk met niet zo erg veel succes. Nee, maar die, die regels die er toen waren, zijn dat regels die nu nog steeds gelden? Ja, ze zijn niet meer zo uitgeschreven, natuurlijk, in onze wetgeving aanwezig, omdat iedereen ervan uitgaat dat onze overheidsfunctionarissen schone handen hebben. En ik dat, dat, denk dat dat ook best mag, eerlijk gezegd. Maar, nou, uh, denkt u dat het zo denk veel het wel beter gaat dan denk het, ja, ja, ik denk dat het wel veel beter U heeft gaat, zelf ja. in de gemeenteraad in Hilversum gezeten. Ja, ja Nee, ik dat is... Nou, dat heeft Nooit een presentje aangenomen, meneer Spruit? Eh, nee, ik niet. Maar het dus wel, heeft wel een casus gespeeld toen ik daar zat. Ja, dat is dan iemand die kaartjes aanneemt voor een voetbalmatch in het buitenland. Ja, dat mag natuurlijk niet. Nee. Maar als het, ja, vergeleken wat er in de oudheid zich afspeelde... denk ik dat het allemaal heel tam is. Maar goed, het gaat dan <laughs> wel om morele normen en waarden die we hier nou, hebben. Ja, en die ja, dus wel stammen uit die tijd van nou, die zijn natuurlijk ook heel sterk christelijk beïnvloed. En ook door modernere en oudere filosofische ideeën. Die, die liggen ook verankerd, natuurlijk, in het rechtssysteem, het oude Romeinse rechtssysteem. Mm -hmm. Maar ik weet niet of onze morele en ethische concepties onmiddellijk zijn terug te voeren tot... Uh, nee? Zitten er weinig de... overeenkomsten? Nou, wel overeenkomsten, maar je kunt ze niet rechtstreeks terugvoeren tot, uh, tot, tot de juridische normen die verankerd liggen okay. in het corpus juris via en andere bronnen. Maar je kunt, neem ik aan, het corpus op twee manieren opvatten. Je hebt natuurlijk het, het puur juridische gedeelte, maar mm -hmm. je hebt ook die hele maatschappelijke context die je eruit Ja, die maatschappelijke context is er wel, maar die is natuurlijk verdwenen. En gelukkig maar, zou ik zeggen, ik geloof niet dat we de Romeinse tijd uh, moeten terugverlangen. Maar uh, ja, wat ik net al zei, die, die, die, heel veel van die teksten, niet allemaal, maar wel heel veel... hebben een zekere mate van, van abstractie. Van, laten we zeggen, als je het anders zou willen zeggen, misschien uh, van universele toepasbaarheid... En eh, dat is ook de reden geweest dat toen eh, die bronnen herontdekt werden... 500 jaar later in Europa, dat men daar ook eh, mee uit de voeten kon. Omdat het, de binding aan die andere samenleving die al lang weg was... die was niet zo sterk dat men die teksten niet met, met, wat, eh, met zelfs heel weinig kunst en vliegwerk... kon toepassen nee, ja. in de eigen samenleving waar die teksten absoluut niet voor geschreven waren. Ja, Justilaans heeft zijn grote wetgeving niet gemaakt. Het idee van dat gaan we straks, wordt dat gebruikt in een samenleving die dat met de mijne niks te maken heeft? Dat is het initiatief heeft genomen tot nu toe. Dat, uh, is al, dat zijn spelingen van de geschiedenis. Ja. Ja. Maar ja. eigenlijk is het dus zo krachtig geweest dat je het, bij wijze van spreken, kunt optellen, optillen, de tekst, en het op een ander land dat, neer kunt dat, leggen. Dat, dat, dat kon uh, inderdaad, maar dat is dus een vrij uniek fenomeen. Ik denk niet dat je dat elders in de wereld uh, haalt, vindt, dat een, uh, een gigantische wetgeving, dat was het, een enorme, enorme wetgeving, uh, dat die 500 jaar later uh, herontdekt wordt, bestudeerd wordt, uh, ontsloten wordt, dat is natuurlijk een proces van tientallen jaren geweest, en vervolgens geschikt geacht wordt om, ja. uh, soms rechtstreeks, maar ook veelal door de interpretatie van die teksten, je kon niet alle teksten om een rechtstreeks toepassen. Laten we zeggen teksten over slavernij bijvoorbeeld. Ja, die kon je wel gebruiken. Maar je moest ze herinterpreteren. Geschikt maken voor mm -hmm. de eigen samenleving. Dat uh, honderden jaren lang uh, die Romeinse normen... Uh, door interpretatie zijn toegepast ja. in... Op het continent van West-Europa, maar ook in de koloniën. In de Spaanse koloniën, de Neelse koloniën. Overal, zodat dat Romeinse recht de ja, halve wereld hergepoeld heeft. Laten we dus heel concreet een aantal voorbeelden eruit pakken. Ik wil met u luisteren naar een, een fragment van uh, kort geleden van Omroep Rabond. Op 17 juli overleed Anton Jansen... Ome Toon voor de familie. Hij was een vermogend man met een bankrekening van 9 ton... en een boerderij met een geschatte waarde van 400.000 euro. In eerste instantie zou Ometoon zijn kapitaal nalaten... aan een bevriende non, de kerk en de kankerbestrijding. Tot hun verbazing hoort de familie op de dag van de begrafenis... dat het testament veranderd is. De pastor is een jaar later met Ometoon Toon... en een, een andere persoon naar notaris geweest. En toen is het veranderd in... En dat alles naar de kerk zou gaan. Ja, de kerk is wel uh, vaker negatief in het nieuws geweest de afgelopen dagen. We ontkomen er niet aan. Daar gaat het niet om. Het gaat om de erfenis. De erfenis is iets wat terug te voeren is... Uh, Op het Romeinse recht? De, de, de, het testament met name. Testament. Het testament is met name gerecipeerd. Het is oorspronkelijk ontwikkeld in het, uh, het Romeinse recht. En uh, overgepookt, zou je kunnen zeggen, in uh, de laat samenleving. Ook via, de kerkelijk, via het kerkelijk recht natuurlijk. Uh, dat is één zo'n instituut. Ja. Nog zo zijn er vele andere. Maar wat zijn dan dingen eraan die, die, die wij nu nog hanteren in dat testament? Nou, omdat, die ze toen ook uh, al hanteren? Uh, nou, door, door de regels in de erfstelling... Hè, dat je iemand moet aan, Dat hoeft over de Nederlandse recht niet. Maar de Romeinse recht moest je iemand aanwijzen tot je erfgenaam. Dat het vaststond wie, wie, aan wie de rechten toekwamen en maar ook wie de verplichtingen kreeg. En was dat, dat toen al ook kinderen? Was, wat als eerste werd uh, aangehoord? Ja, het, dat kwam al partner, aan. het was vooral van belang. Tegenwoordig gaan we dat makkelijker mee om. Maar de Romeinen zeggen: je moet een erfgenaam aanwijzen. Maar ook het idee dat je dan ook mensen bijzonder kunt be bevorderen door een legaat of door een vierde commis, Al dat gedachtegoed komt uit het Romeinse recht. Bijvoorbeeld het hele instituut van het uh, voorrecht van boedelbeschrijving, bijvoorbeeld, wat natuurlijk nog veel gehanteerd wordt. Wat je in een koopovereenkomst, als je je uh, huis koopt? Of nee, nee, nee, dat is dat een verklaring bij de notaris. Als je erfgenaam wordt van iemand en je weet niet precies uh, of hij wild geleefd heeft... en of hij misschien erg veel schulden heeft, dat weet je niet altijd... dan kun je een verklaring afleggen je, uh, waardoor je niet verder aansprakelijk wordt... voor de schulden van de erflater dan er aan actief is... Okay. Dat instituut is door keizer Justinianus in, weet ik het, in 542... in een constitutie vastgelegd. En dat is nog steeds nee, een oorspronkelijk Romeins rechtelijk... zelfs een heel laat Romeins rechtelijk instituut... Maar zo zijn er natuurlijk veel meer. Alle hele koopcontracten, alle klassieke contracten. Dus bruiklenen, verbruiklenen, maatschappen, schenking. Eh, huur en verhuur. aanneming van werk. Eh, de arbeidsovereenkomst. Die komen oorspronkelijk allemaal uit Romeinse recht. Want bij een koopovereenkomst bijvoorbeeld, wat zit daar dan. De Duidelijk aan waarvan je is, het terug kunt brengen. Nou, je zou kunnen zeggen... alle basisregels van de koopovereenkomst... De, de, de beginselen van, dat je overeenstemming moet hebben over, over waar en prijs. De regeling voor de wanprestatie als even de bedrijf niet presteert. De risicoregeling die overigens in de nieuwe nu veranderd is. Maar die waren allemaal heel sterk romansrechtelijk bepaald. Je zou kunnen zeggen, het klassieke koopcontract dat is eigenlijk voor 60, 70 procent nog steeds Romeins recht. Je zou het kunnen zeggen, het is een, ja, het is een soort middeleeuwse kerk... maar heeft er allerlei aangebouwd en nieuwe dakkapellen opgezet... en nieuwe spits misschien, <lacht> maar je hebt heel duidelijk nog een Romeins bouwwerk. Dat wel, het is ja, wel mee heel, ontwikkeld. Ja, vanzelfsprekend, er zijn natuurlijk allerlei bescherming van consumenten... internationale koppen, ze zijn wel degelijk natuurlijk... het is niet stil blijven staan met de grondregels. Hè, van heel, het zijn allemaal nog Romeins van origine. En soms zijn ze natuurlijk ook... De oude risicoregel bij Koop, die tot 1992 ook in het Nederlands recht gold die heeft men, er was veel kritiek op, zelfs in de Romeinse tijd, al door de Romeinse juristen zelf. Maar die waren ook conservatief, die hebben dat niet veranderd. Die kritiek is ook altijd gebleven. Maar ja, het heeft in Nederland in ieder geval tot 1992 geduurd, eer men een wat modernere regeling gemaakt ja, heeft. Wat is het dan? Is het zo ontzettend... Sterk, dat Romeinse recht? Heeft het zoiets uh, unieks in uh, uh, zich? Of zijn we gewoon te lui uh, om het aan denk, te passen? Nou, dat laatste niet. Ik denk dat ten uh, eerste die invloeden van uh, de geschiedenis in het recht. De, de rechtswetenschap, maar ook de rechtstoepassing. is natuurlijk heel sterk historisch ook bepaald. Niet alleen, maar mede. Uh, dat recht is niet zomaar een keer verzonnen, uit iemands duim gezogen. Dat is een, een, ja, een heel organisch gegroeid uh, systeem. Of wansysteem soms ook. Hè? Soms zijn er hele rare regels bij. Dat iedereen zegt: ja, dat zou niet mogen gelden. En die gelden maar door. Geert heeft het al gezegd: er hebben zich gezet, zoet rechten, wie een eeuwige krankheid fort. Juristen zijn conservatieve dieren. Hè? Die zeggen, dat zijn nou niet echte revolutionaire geweest in de geschiedenis. En uh, die passen de regels toe. Of die zeggen: ja, die regel is niet meer uh, bruikbaar dan misschien dat een rechter of een ander die regel herinterpreteert, zodat die weer wel bruikbaar is... zonder dat je de wet hoeft te veranderen. Dus nee, ja. ja, juristen bouwen altijd voort op het verleden. Maar zijn natuurlijk ook altijd aan het afwegen. Toch? En zijn altijd aan het afwegen, vandaar dat ook ik ook altijd heb gezegd... ik vind het van belang dat men toch iets aan Romeins recht blijft doen als jurist. Eh, omdat uit, dat uiteindelijk de, eh, het grondpatroon is van ons, in ieder geval ons privaatrecht... maar ook van sommige publiekrechtelijke instituties... maar misschien veel belangrijker nog... Um dat ons westerse recht denken, de manier waarop wij rationeel met, uh, met maatschappelijke fenomenen omgaan en die vertalen naar de rechtsorde, uh, die is bepaald door met name het Corpus Juris Civilis, wat zeg maar vanaf 1800, 1200 hè, de, de Europese geest bepaald heeft, negatieve zullen we zeggen vergiftigd heeft, bequalificeerd zoals je wil, mm -hmm. gersenspoeld heeft, maar niettemin... Zo lang, hè, uh, maar wat is het dan in de kern? Wat is dat? Wat het wat het kenmerkt? Het, het, het, het, het, het, het Romeinse rechtssysteem. Het Romeinse rechtssysteem. De rationaliteit en de algemene bruikbaarheid, denk ik. De, misschien het klassieke aspect. Het klassieke niet in de zin van antiek, maar uh, uh, maatstafgevend. Hè, regelgevend. Uh, in de 17e, 18e eeuw, zei men van het Romeinse, het is ratio scripta. Het is geschreven reden. Uh, dus de, de, ja, iedere tekst biedt een mogelijkheid voor interpretatie. en geeft ook een balans. Er uh, is een innerlijke balans uh, in de afweging van hoe het zou moeten zijn. En dat komt dus 10.000-voudig 10 terug in al die casuïstiek. En die heeft men ook later tot systemen gebouwd. Maar het Romeinse recht is uh, vanaf de late middeleeuwen... De, de absolute motor geweest achter de rechtsontwikkeling. Ja, ja. Ik vind het interessant dat u aanhaalt dat die ratio zo belangrijk is. Want volgens mij is die heden ten dagen nog wel eens uh, ver te zoeken. Zeker in ons politieke systeem. Wil ik het zo meteen met u ja, over gaan hebben. ja. Eerst muziek. U heeft hele bijzondere muziek meegenomen. Ja, ik heb meegenomen uh, uh, de Kanticus Arctus. En, dat is een uh, driedel symfonisch werk van een Finse componist... die in 1928 geboren is, een En uh, ja, waarom heb ik dat meegenomen? Omdat uh, deze maand de polexpeditie van uh, Amundsen en Scott wordt herdacht. 100 jaar geleden dat Antarctica precies, eh, werd ontdekt. Hè? Dus ja. toen, u neem iets mee dacht ik, ja dat is heel toepasselijk, omdat dat stuk eh, door de componist eh, gemaakt is. Onder gebruikmaking van eh, opnames van pool, poolvogels, moerasvogels, ook zwanen, eh, leverikken in de drie delen. En die heeft hij elektronisch gewerkt. Die hadden ze hadden op een band, de, die leverikken in het tweede deel, die zijn zelfs twee octaven lager erin gezet. Om het vervreemdingseffect groot te maken. Maar eh, die muziek geeft een hele merkwaardige, grijzige... Uh, uh, verloren sfeer die dat Polandschap eigenlijk, uh, voor zover ik het ken... ik ben er zelf nooit geweest, maar ik ken het van de films... Uh, heel goed weergeeft, met name als het er sneeuwt en mist. En uh, ik moet uh, vooral, uh, mijn sympathie gaat vooral naar Scott... En minder naar Amoedse. Oh, Scott. Want dat waren de twee. Uh, ja, bekkers, nou, Amoedse he? was een, een, een zeer geslepen, uh, zeer geslepen, wel overwogen. Uh, heeft hij zijn reis voorbereid. Uh, heeft veel mensen ook misleid. Om het niet te, merken, niet te laten merken waar hij heen ging. En uh, heeft het ook briljant volbracht. Maar Scott is naar mijn gevoel meer een, een romanticus, een, een idealist. Die uh, ja, ook daar later is aangekomen, um, uh, misschien de fut was eruit... psychologie van het verlies, die zijn ook alle drie allemaal zijn omgekomen. Ja. Dus ja, Scott heeft altijd mijn, uh, al vanaf toen ik een klein jongetje was... Uh, heeft Scott altijd mijn on, ongebroken sympathie gehad. Wat is het dat u, ik heb het ook geleerd in de geschiedenisboekjes... maar ik heb geen enkele binding met die mensen. Ik zo, ook niet. U, ik, ja, nee, wel, ik u spreekt over nou, u ik, echt duidelijk ik, sympathie ik, voor een iemand. Nou, ik vind het wel bijzondere mensen die zoiets doen. Ik zag uh, een paar weken geleden stonden ze op de pool. Allemaal met leuke jasjes aan. Met rode jasjes en met een glas wijn in de hand. En, en er stonden ja. een man of honderd... die waren kennelijk met helikopters aangevoerd. En werd een feestje Heel comfortabel. gebouwd. En dan denk hoe is het maar honderd jaar geleden... hoe daar geleden is. Zowel door de mensen van Amundsen als van Scott. Ja, ik vind dat... Uh, ik vind dat hele, Het zijn bijzondere mensen die zoiets presteren. Dat zijn echte pioniers. En uh, ja... Ja, mensen die boven, zichzelf boven zichzelf uittellen. Ja. Dat is wat men toch wel, wel erg aanspreekt. Klopt dan ook een beetje ja. een soort een jonge avonturier in de, op spruit <laughs> ja, naar boven, misschien, of misschien, niet? Misschien, ja? Ja, ja, misschien. Ja, toch wel, ja, Ik ben benieuwd naar de muziek, want ik ben er wel geweest op de Zuidpool. Dus ik ben heel benieuwd of ik het gevoel krijg, zeg maar, als we ja. de muziek horen wat ja. u net uh, omschrijft. Ja. ...gaat het volgens mij iets vriendelijker worden. Ja, er zit wel een bepaalde dreiging ja, zit er inderdaad ja, ja, ja, ja. Zitten ja. in. Eude is het. Het, het hele ja. het verloren landschap. Wat is Eude? Verlaten, desolaat. Ja, ik weet dat wat mij toen zo trof was... ...dat, het, dat je duidelijk een niet-mensenwereld ja, binnengaat. Ja. En dat is wel een beetje wat dit ja. oproept door, de, ja. door o, die vogelgeleider. Ja, ja. ja, bijzonder. Muziekkeuze van Job Spruit, mijn gast van vannacht... Die, um, in 25 jaar tijd het Romeinse recht heeft vertaald. Het uh, Corpus Juris Civilis... Het schijnt dat mensen dat civiel is nog wel eens verkeerd hebben. Uh, ja, dan krijg je het corpus syfilis, en dat is en dan is het natuurlijk wat anders. En dat heeft gelukkig niet bestaan. Dat is niet bij de juristen. Maar dat is wel eens tegen u. Uh, ja, aan dat, dat gebeurt op die natuurlijk regelmatig. Uh, ja. Ja, ja, ja, ja. Zeg je, ja, ik heb niet 25 jaar in een soa gewerkt en dan nou, ja, heb ik niet voorstellen voor inderdaad. Ja, nee, ja. ja. ja. Maar nou, ja net... ik laat het meestal wel gaan. Want ja, het staat ook zo over pedant als je dat gaat verbeteren. Maar ja, je krijgt wel eventjes een samentrekking. Dat hoor ik daar. Ja, het is, net, het is net iets anders. Laten, ja. we, laten we het daar op houden. We hadden het net over die ratio. Hè? Want u zegt dat is wat, wat, die, wat, uh, wat het corpus ook sterk maakt. En ik zei al van nou, volgens mij valt er wel wat op aan te merken als we kijken hoe er tegenwoordig politiek wordt bedreven. Misschien ook wetten worden gemaakt. Fact-free politics, dat wordt tegenwoordig uh, vaak genoemd. Hoe, hoe staat u daarin? Vindt u dat die ratio nog overheerst? Of? Ik denk dat de ratio nog overheerst, ja. Ja, dat denk ik wel bij het maken van wetten, zeker. Ja. Het zijn natuurlijk vaak, zijn ze ook wel zeg een, politiek aangestuurd. En vaak zijn wetten ook als instrument worden ze gebruikt om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen. En, en hoe dat, er politiek bedreven wordt? Dat is natuurlijk van alle tijden. Dat hebben de Romeinen ook wel gedaan. Ze Zij zijn misschien minder bewust dan dat in een moderne samenleving gebeurt. Maar ik denk dat de rationaliteit um, altijd toch nog wel uh, prevaleert. Ja, dat geloof mm. ik wel. Ja, dat is wat anders. Kijkt u dan nee. naar dezelfde Tweede Kamer als ik? Of? Ja, maar ik heb het niet over onze Tweede Kamer. Oh, ik heb het over okay. juristen, Ik heb het over de wetgeving. Okay, nou, over het naar departement de... van naar... justitie. Oh, Oké, okay. <laughs> nou, ik wilde naar, naar, de, naar de politiek toe. De, ja, de mensen die nee, wij nou, als bezig. burgers ja. zien. Ja, nou, ja, ja, daar moet je als jurist maar niet te veel van zeggen, denk ik. Nou, doe dat maar eens. <laughs> nou, ja, ik vind dat vaak, uh, als jurist vind ik dat wel vaak uh, uh, ja, dubieuze vertoningen, eerlijk gezegd. Wat, ja. wat? wat maakt het dubieus? Vast nou, de, de, de, de, de, de, vooral de, de verpolitiekte voor non-argumentatie die je dan soms hoort. En uh, dan zie je een minister daar uh, op het krater staan die... Ja, die blijft dan, moet dan ook rustig blijven natuurlijk. Ik heb daar diepste bewondering vaak voor. Als je zie hoe zo'n man onder vuur wordt genomen, vaak natuurlijk vanuit de oppositie, dat hoort allemaal bij het spel. Maar als je dan, de, ja, de, dan hoort wat voor argumenten er wel en niet en te onpas en te pas worden gebruikt en je hoort je minister 25 keer hetzelfde... dat daar niet afdraaien... Mm. dan krijg ik wel plaatsvervangende schaamte maar over het politiek de... niveau Nou, bijvoorbeeld... Ik heb toevallig de discussie twee weken of drie weken geleden... over Mauro gezien. Dat was, ja, dat vond ik gewoon... die, die, die jongen alle goedste. daar gaat het niet om. Maar eh, dat dit in de Tweede Kamer zo kon... Eh, met een crisis die ze gaan niet heeft... en eh, een deel van de Nederlandse bevolking... die niet rond kan komen van zijn salaris... en die eh, de, de, de, de korting op de pensioenen... Tegemoet kan zien. Uh, als je zo'n avondvullende discussie ziet. met de, de meest wezenloze argumenten. die naar voren nee, worden maar gebracht. Maar met alle respect, dat is ook niet. Dat, dit zijn ook oneigenlijke argumenten, toch? Het heeft ook niks met Mauro te maken. wat u nu zegt. Uh, nou, de crisis ik, erbij halen. En... Nou, ik vind. er zijn misschien uh, voor ons hoogste politieke orgaan. andere uh, thema's. Waar we misschien wat meer anders zou moeten besteden. als aan dit soort incidentenpolitiek. Ja. Maar zijn ik... de tijden ook. of vindt u het incidentenpolitiek? Kloppen de argumenten dan ook niet? Uh, ik vind de argumenten die, aan, die ik daar gehoord heb. Uh, die, die klopten vrijwel geen van allen. Ja. Waarom? Wat klopt er nou, nou, dan? Nou, dat zijn dus natuurlijk. Een, een politiek spel wat er uh, opgevoerd wordt. Nou ja, het zijn ook geen. Misschien kun je dat de mensen ook niet kwalijk nemen. want het gaat om politiek en niet om juristerij. Maar als jurist, hè, dat vroeger mij. Ja. hoor ik als. als jurist dat eraan krijgt, ja, dat, dat, dat, dat, dat. ja ik zou het zelf, ik zeg, ik vind, je zou het ook positief kunnen zeggen, ik vind het bewonderenswaardig wat men allemaal kan vinden om de ministers te bestoken, ik zou het als jurist niet kunnen. Want u zou dan zeggen. gewoon zeggen, de wet is dat of dat, nou, ja, niet, dus de, daar de, hoef je niet eens oh, over te debatteren? Oh. De, de wet is, ja, inderdaad... Een, dat wil ik nog niet zeggen, dat je niet daarover debatteert... maar dan moet je wel met juridische interpretaties komen. Zeg, die wet moet je zo interpreteren... maar niet met allerlei emotionaliteiten en non-argumenten... die in wezen ja, langs die wet heen gaan... En waar je minister niet eens op in een kan gaan. Ja. Als je dat zo doet, dan zou die inderdaad vervallen... in een soort willekeur, wat we helemaal niet willen in Nederland. Maar je kunt het toch ook omdraaien? Dat je op een gegeven moment kunt zeggen... van die wet past niet meer bij de maatschappelijke verontwaardiging? Dat dus. zou, dat kan. Maar dan moet je... dan, moet, dan dan zal uh, vanuit het uh, politieke gemeen, ja zullen, zal het aan de orde gesteld moeten worden. En dan gaat langs de democratisch weg... kun je de wet veranderen, maar natuurlijk... en je kunt de wet zelfs veranderen door interpretatie. De, onze Hoge Raad interpreteert wetten ook, uh, herinterpreteert wetten ook. Hè, omdat het maatschappelijk uh, veld niet meer tevreden is... met de tekst zoals hij tot dusver ja. geïnterpreteerd werd. He, heel veel voor, voorbeelden dat de Hoge Raad omgaat. Trouwens, de lagere jurisprudentie doet dat ook wel. Ja, maar dat maar, denk ik uh, met Zo'n geval van Mauro, ja, een jongen ja, die zijn hele speelde... leven in Nederland woont... en die hartstikke Nederlands is. Ja, klopt ja. die wet dan nog wel? Uh, misschien moet je het anders doen, maar uh, zolang die wet geldt... moet je hem uh, uh, toepassen in redelijkheid. Hè? En uh, moet je hem niet negeren, kun je hem niet negeren. En kan met name ook, vind ik, uh, kan ook de politiek niet proberen om zo'n wet opzij te scharen. Want dan verzand je in willekeur. Want als je het één keer doet, dan doet het de volgende het andere ja. groep het. En de derde keer doet weer een andere groep het. Dan kom je in terecht wetten hebben we nou juist net zo'n contract tussen partijen. Ja. Je moet het misschien nooit uit de kast halen. Maar goed, maar als, als het de oppositie loopt... er niet tegenaan gaat vechten, gaat er ook niks veranderen natuurlijk. Uh, nee, maar ook daar kun je natuurlijk, maar goed, dat is, ik, ik treed daar verder niet in. Ik, ik, ik, ik, ik heb verder geen ongeloof over, maar ik zou het dus zo niet doen. Laat ik daar zo nee, nee, mijn gevoel is wel dat u erg aan de kant van minister Leer staat in dit geval. Dat, Heel uh, erg, ja. Die ja, ja nee, uitsteek, dat is ja, wel duidelijk. Complimenten voor zijn incasseervermogen en de manier waarop hij dat afgeweerd heeft, ja. Ja, maar ja. dat is Los van, uh, los van, uh, uh, nogmaals, Maro gun ik werkelijk alle goeds. Daar gaat het niet om. Maar, maar uh, heeft u geen, ja, het is niet het waar we het over hebben, maar gewoon persoonlijk vragen, maar heeft u geen moment gedacht dat het klopt niet, die nee. jongen die hoort gewoon hier in Nederland te nee, blijven. Nee. Nee, maar die is ook, nee, dat hoort helemaal niet. Hij was in 2003 en 2007 ook al uitge uitgewezen. Dus dat wordt dan allemaal niet vermeld. Nee, maar dan gaat u inderdaad de juridische benadering. Ja, maar een eh, jongen die ja. zo in Nederland leeft. Ja, die in nou, ja, alles ja. Nederlands, die zijn, ja. zijn Limburgse dialect heeft begrepen. Er zijn misschien wel 12.000 andere mensen die ja, niet Ja, nou, Dan eh, laten doen. we die ook allemaal blijven. Dan moet je wel weten waar ze zitten. En een wet moet gelijk werken voor iedereen. En eh, dat brengt orde, eh, de rechtsorde in het land. En daar moeten wij voor waken dat die blijft. Welke het ook is, maar geen willekeur en emotionaliteit... waardoor je van de ene ontspoor in en de andere terechtkomt. Is dat, maakt u zich daar wel zorgen over? Nee, ik maak, zorgen. nee, hoor. nee hoor. ik maak me geen zorgen. Nee hoor, ik maak me geen zorgen. Helemaal niet. Nee. Maar ik nou, ja, wel. ik zit te denken als je buur kijkt op basis van feiten, bijvoorbeeld de 130 kilometer-discussie. Is, is ook niet echt op basis van feiten strenger straffen. Je kunt het gevoelsmatig willen, maar ieder wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat strenger straffen totaal geen effect heeft. Een strenge straf heeft niet zoveel effect, nee. Maar ja, wat moet je Maar dan? dat zijn wel allemaal dingen. Enkel bandjes. En we die... hebben uh, alles geprobeerd en terecht. En het ene lukt dat beter dan het andere. Nou... Nee probeert men de laatste, laatste decennia... ook in het, in, het straf, uh, in, het, in het strafbeleid... in het strafrecht... probeert men ook te voorkomen... dat uh, jongelui de, vakant de, de, de, de gevangenis ingaat, ingaan... en daar bedorven worden door ouderen. Maar ja, je zult op een moment toch iets van een sanctie moeten hebben. Want als je dat niet hebt, dan is het een free-for-all. Ja, maar goed, daarmee moeten niet... ook die sancties gebaseerd worden... op wat werkt, op feiten, op raad, Ja, sorry. maar want... ja, de, wat de een vindt dat werkt... vindt de ander niet. Ook dat is vaak politiek bepaald. Dus je zult op een goed moment... Toch je spoor moeten trekken en uh, al die kakelende vogels om je heen die we net ook gehoord hebben op de pool, maar laten kakelen. <laughs> <laughs> <Denkt dat je laughs> ja, nee, het is duidelijk dat u de, de VVD aanhangt, maar ik denk die kunnen ook wel een staaltje van populistische politiek draaien? Oh ja, hoor, dus, dat er, er, er, niemand blijft ervoor gespaard, nee, de, oh, nee, okay. dat is, er, helemaal niet zelfs, helemaal niet, nee, nee. nee. Is er iets van het strafrecht uh, in hoeverre is dat op Romeins recht ook gebaseerd? Uh, uh, vrijwel niet. Vrijwel niet? Nee, nee. vrijwel niet. Nee, dan werden nee. natuurlijk nog lijfstraffen en dergelijke gehanteerd. Ja, maar ik denk dat uh, het algemeen gesproken... Uh, het, het uh, misschien uh, het kijkt als keihard, net als in de middeleeuwen. Maar uh, ik heb zelf, maar zonder dat het nou onmiddellijk wetenschappelijk zou kunnen onderbouwen... maar wat ik ervan weet, zou ik zeggen dat ik de neiging heb te onderstellen... dat het middeleeuwse straftoepassing beduidend harder en onmenselijker was... dan die in de Romeinse tijd. Oké, okay. ja. was het tot die tijd... Waren er nog wel invloed, invloeden van de Romeinse tijd Nou, strafrecht niet, niet zoveel. Nee. We zijn meer, echt, echt meer autonoom uit onze eigen streken. strafrechtelijke invloed is niet zo groot geweest. U zei eerder in het gesprek, dat vond ik wel interessant... Van, je moet het natuurlijk goed interpreteren. Je moet ja, goed weten waar het betrekking op heeft. Ja. Hè, voordat je mm -hmm. het kunt vertalen. Ja. Zijn er wel... Intussen bij u of, of in het verleden fouten gemaakt. Dat mensen dingen hebben oh, vertaald op een manier. Oh zeker. Ja? Oh ja, natuurlijk. natuurlijk. En de, misschien, ja, ik hoop. U zelf misschien ook, dat weet ik ja, niet. Ja, ik ben geen steek beter dan, natuurlijk, dan vele anderen. Maar je hoopt het niet en je hebt er alles aan gedaan om het te voorkomen. Maar bent u zelf dingen tegengekomen? Nou, die ik, die ik, heb een, ik heb al eens een tekst gehad die uh, al op de drukproef stond. En eh, toen kwam eh, mijn toenmalige medewerker Luc de Licht, die nu hoogleraar is Oude Geschiedenis, eh, in Leiden. Een eh, briljant jong mens. Die kwam bij me en zei, oh, volgens mij is het niet goed vertaald. Ik zei, oh, Ik dacht het wel. Nou ja, ik zei, hij vergat een aantal argumenten en opeens vielen mij de schellen van de ogen. Het was compleet verkeerd vertaald. Door mij en mijn counterpart. En uh, hij heeft die situatie net op het laatste dippetje nog gered. Dus het kan best zijn dat er wel meer van dit soort missies ja. in zitten. Maar, Voor de uh, freaks, die uh, nou, kunnen tien boeken, door, boeken doorbladeren. Uh, uh, prettig vind ik dat natuurlijk niet. Maar je kunt niet. Uh, je kunt eenvoudig niet uh, verwachten en ook niet eisen. dat in een zo extensieve bron als deze, duizenden bladzijden, met zo'n moeilijkheidsgaat. En zo ingewikkeld. En in een samenleving met een rechtssysteem... wat zo ver van je afstaat... Mm -hmm. hè, dat je werkelijk alles hè, op de kop afzuiver hebt vertaald. Kondt u wel terugredeneren waar het fout is gegaan? Ja, ja. dat konden we natuurlijk wel. Dat zijn soms hele subtiele... Uh, verschillen die je op het verkeerde been zetten. Ja, ja dat, uh, dat is In het recht is dat in het moderne recht net zo. Maar he, dat is ook nog, tenminste, wat ik me herinner van het Latijn: is dat het soms een zin kon uit drie woorden bestaan. Dat ik dacht, ja, ik kan hier echt twintig kanten mee op met ja. die ene zin. Ja. Dus dat, dat maakt het dan lastig. Dat uh, heb je ook weer mea, mater, mala, sus est. Uh, kom, moeder, het zijn eet appels. Huh, uh, en, en de andere vertaling is: mijn moeder is een lelijk zwijn. Ja, <laughs> het kan allebei. Huh? Dus uh, waar ga je heen? Beide ja, vertalingen zijn goed. Ja. Beide vertalingen ja. zijn goed. Ja. Huh? Uh, dus zo is het recht... Maar dan ook... zit je op die context natuurlijk. Ja, het moderne recht ook. Het is allemaal heel subtiel, en vlak naast elkaar. En het is een heel fijnmazig systeem. Maar dat dan is... kun je het ook dusdanig misbruiken dat je het gewoon gebruikt zoals het jou goed uitkomt. Nou, dat, dat zou je. En dat geldt natuurlijk voor alle tijden, voor juristen van alle tijden. Juristen zijn ook niet echt geliefde wezens. Maar bent u daar ook op? Bent u dat ja, tegengekomen? Ja, natuurlijk. Juristen worden vaak ook... Ik heb nog wel wat erbij gedaan in de samenleving. Maar ik heb toch wel in een, in een commissariaat gezeten... waar een medecommissaris commissaris mij toevoegde... ik hou niet van juristen... Hij was medicus. Ik zei, nou, ik ben dol op medici, zei ik toen. Ik heb het maar gelaten. Maar ja, nee, dat, dat maak je mee. Ja. Het ja. was al middelem: Juristen, juristenbeuze Christen. He, dat, uh, ja, jurist uh, van al het Latijn en uh, weet er iets meer van? Dat is een enge lui. Ja, dat wel, hoor, bij, uh, dat een voorbeeld ontdekt. uit het verleden. Want ik denk, ja, dat heb je eens eventjes slim de, aangepakt, maar het klopt niet. En de oude, uh, oude rechtspreuk: wie wil rechten op een koe, geeft er nog één toe. Sorry? Wie wil rechten om een koe? Geeft er nog één toe. He, dat is natuurlijk vooral uh, ja, de advocaten die daarmee in een kwaad daglicht werden gesteld. Ik, ik begrijp hem niet. Dus als je, als je wilt, als je procedeert om een koel, Ja, dan, je, dan moet je er nog eentje er, extra bij. Ja. Okay, ik heb hem door, ja. Weet je, niet te vertrouwen, die mensen zeggen. <laughs> en in een laat Romeinse bron, een laat Romeinse schrijver, die deelt de mensheid in een tien koren. En u raadt wel waar de advocaten zitten. In het onderste. Ik wou net zeggen. <laughs> Nee, maar dat is nu nog ja, steeds. Dus, nou, ja, de dat zijn onbetrouwbare mensen een nou, ja, is, is natuurlijk niet zo. Maar ook journalisten, meneer Daarom. Het zijn allemaal van die, van die schablone voorstellingen. Ja. Die, die timmen je er ook niet uit. Dan moet je maar rustig laten. U bent nou met emeritaat. U bent klaar met die vertaling na 25 ja, jaar. Ja. Hoe groot was het zwarte gat? Uh, nou, het zwarte gat uh, gaat tussen enkele weken. Het is nog niet zo zwart, omdat ik met allerlei afwikkelingen bezig ben. Maar ik heb nog een... Uh, een middeleeuwse bron, die kan het vertalen ben, die heeft oorspronkelijk in het de middeleeuwen deel uitgemaakt van het Corpus Euro civilis Die is eraan is geplakt. He, zoals, uh, een soort bijlagen. Uh, ja, die wordt net zoals je tegen een, een, een, een middeleeuwse kathedraal gewoon een modern pand aanzet is dat in de, in de 13e eeuw ook met het Corpus Juris gebeurd. Dat is in de Libri Verdorum, ging over Longobardisch leenrecht. En doordat het Corpus Juris is zo verspreid was... heeft dat Longobardische leenrecht ook overal in Europa... daar waar leenrechtelijke verhoudingen bestonden... Eh, en waar men te raden ging als men advies moest hebben... of er gaten waren in het recht van de, van de leenkring... waarin eh, het, het geschil speelde, nee. ging men vaak te raden bij deze bron. En die gaan we volgend jaar... Met twee anderen ga ik die ook nog uitgeven, ook in een dubbeltalige editie. Je dat kunt is... er echt niet genoeg van krijgen. Nee, je krijgt er niet genoeg van. Het is echt een verslaving. Ja. Ja. Ja. ja, ik vraag me af of het een ernstige verslaving is of nou, dat het een niet zo heel stoornis. erg kwalijk is. Ik weet niet wat de thuissituatie ervan vindt. Nou ja, die vinden, die zijn sceptisch. Sceptisch? Maar, ja. ja, de stoornis duurt al lang, dus uh, hem. Een kwart eeuw, hè? Ja. Een kwart eeuw hebben we het inmiddels over. Goed, heeft u kinderen ook? Ja, drie. Zijn die er erfelijk mee behept? Uh, nou, mijn zoon is advocaat in Amsterdam. Bij een groot advocaat kantoor. En die is verplicht om die twaalf boeken door te gaan lezen? Uh, nou, door. die is redelijk zelfstandig. En uh, die, uh, ik heb het gevoel dat die... dat uh, dagelijks in zit te loeren, eerlijk gezegd. Nee? nee, nee. nee. nee. <lacht> ik zeg altijd, kinderen lezen je publicaten als je dood bent waarschijnlijk. Dan gaan oh, ze okay. kijken, god, die vader, wat heeft hij allemaal gedaan? Maar nu is het niet zo dat ze maximaal uh, echt zeggen... voor een paar, heb je weer wat geschreven? Dat moeten we direct lezen. Dat ja, hoeft ook niet. Pak hem in, Zeg onder de kerstboom, ja. zou ik zeggen. Dan hebben ze er wat nee. aan. Ik wil trouwens straks in tweede uur met u thuis... wel gaan hebben over ja, of u erfelijk behept bent. Hoe noemen we het? Erfenissen uit het verleden. Wil ik het eigenlijk ja. globaal noemen. Dat kunnen zijn eh, erfenissen uit het verleden... Ja, waar we het net over hadden op, op basis van rechtgebied. Maar het kan ook zijn in landschappen. Ik heb zelf een uh, ijskelder nog aan het eind van de straat... die ooit gebruikt werd voor het kasteel van de keizer om de boeren om uh, etenswaren ja. koel te houden. Uh, molens die we natuurlijk nog zien staan in het landschap... dat zijn erfenissen uit het verleden. Het kan gaan om immateriële zaken, hè, gewoontes, ja, ja, ja. karaktereigenschappen. Ja. Uh, of of een, een afwijking, noem ik het even, zoals ja. meneer Spruit hem heeft om Latijn te blijven vertalen. Ja. U kunt bellen 0800 1121. En dan wil ik graag in een tweede uur uw verhaal daarover horen. Erfenissen uit het verleden dus. Job Spruit, ik ga u heel erg bedanken voor uw komst hier naartoe. Slaap lekker voor straks. Ja. Droom in het Latijn. Ik zal het zeker doen. Dank ja. u wel.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 Als je toch met Van der Haar gaat praten, breng dan ook ter sprake... dat ik er nog een tweede wetenschappelijke kracht bij wil. En een duizendpoot die me eindelijk is van die administratieve rompslomp kan verlossen. Maar je hebt nu toch een tweede wetenschappelijke kracht? Ik bedoel dus een derde. Je weet heel goed wat ik bedoel. En jullie? Willen jullie dat soms ook? Het is een minimum. Ik was al van plan om daar in de commissie voor te pleiten. En jij? Ik heb genoeg. Goed. Mag ik ervan uitgaan dat daarmee het punt van de personele begroting is afgehandeld? De personele begroting, ja. Maar ik heb nog wel andere wensen. Ik ook. Dan eerst maar mevrouw Haan. Wanneer zeg je nu eindelijk eens tegen de bruin dat hij andere koppen aanschaft? Het is allemaal zo smoezelig. En dat die kleren die hij draagt, dat, dat, dat, dat hemd en die oude kapotte trui... Ik schaam me voor de bezoekers. Hij kan toch al op zijn minste handen wassen en een das omdoen als hij de koffie rondbrengt? Er zijn er hier wel meer die geen das dragen. Maar u ziet er verder altijd keurig uit. De bruin komt nu eenmaal uit een andere sociale laag als wij. Maar verder is het een beste jongen. Dat is toch nog geen reden om er zo bij te lopen? Kijk dan eens naar de overkant, Daar gaan Brandi en Dekker. Die lopen dat er ook niet zo bij. Die hebben stofjassen. Dan trek je de bruin ook een stofjas aan. Maar die... In ieder geval vind ik dat je er iets aan moet doen. Goed. Jaap... Ik ben nog niet uitgepraat. Ik wou ook dat er eindelijk eens wat gedaan werd aan die vodden die hier voor de ramen hangen... en dat er eens behoorlijke kleden op de vloer kamen. Moet je dat kleed hier zien? Het zit vol rafels en slijkplekken. Daar kun je toch niet mee voor de dag komen als je bezoekers ontvangt? Dat komt omdat koning met zijn stoel sleept. Dan verbied je hem dat. Dat heb ik al eens gedaan, maar dat helpt niet. In ieder geval wil ik in mijn kamer eindelijk wel eens een behoorlijk kleed hebben. En een nieuw zeil. Want wat er nou ligt, daar breken we vandaag of morgen één van allen onze nek over. Was dat wat je te zeggen had? Voorlopig wel. Ja. Als er nog mensen bijkomen, krijgen we een ruimteprobleem. Kunt u het hoofdbureau niet vragen om de gymnastiekzaal te ontruimen? Dat is een goed voorstel. Ik zal erover nadenken. Nog iets? Nee. En jij? Ook niet. Dan komen we nu op het eigenlijke onderwerp van deze vergadering. De materiële begroting. Heeft iemand daarover een opmerking? Koffie, meneer Bertha? Graag, de bruin. Ik zat er al op te wachten. U zal niet de enige zijn. Nog maar een schepje? Graag. We kennen elkaar niet, waar, meneer Bertha? Ik waardeer het in de bruin dat hij zuinig is op zijn Maar dat moet niet ten koste gaan van de hygiëne. Daar heb je gelijk in. Zullen we dan nu de begroting behandelen? Ik begrijp niet waarom Volkscultuur... twee keer zoveel geld voor zijn vragenlijsten moet krijgen als wij. Omdat de lijsten van Volkscultuur twee keer zo dik zijn. Dat had dan toch eerst wel eens overlegd kunnen worden... Dat kon niet overlegd worden. Dat heeft de commissie zo beslist. Daar heb ik niets mee te maken. Het gaat erom dat hij op die manier onze correspondenten overbelast. En dat gaat ten koste van mijn lijsten. Dat bezwaar deel ik niet. De meeste van onze correspondenten vinden het heerlijk... om zulke dikke lijsten te krijgen. Die doen dat voor hun plezier. Daar heb ik dan heel andere berichten over gehad. Zet die dan maar eens op papier. Dan zullen we daar alsnog een gesprek over hebben. De postpublicaties. Geen opmerkingen. Geen opmerkingen. Jij ook niet? Nee, nu in ieder geval niet. Dan heb ik een opmerking. Ik zie dat je de postpublicaties verhoogd hebt... Dat moet je kunnen verdedigen. Dat kan ik niet verdedigen. Dat moet je verdedigen. Nee, want het is niet te verdedigen. Waarom is het niet te verdedigen? Omdat het niet te verdedigen is. Want we hebben geen publicaties. Ik sta voor om die post te schrappen. Ik weet niet hoe hij daar terecht is gekomen. Kunnen jullie deze discussie niet onder elkaar voortzetten? Ik heb al wat anders te doen. Goed, we hebben het er nog wel over... Dan sluit ik de vergadering. Wat was dat nou voor poppenkast? Dat was geen poppenkast. Ik wil dat je je voor die post verantwoordelijk voelt. En als er geen publicaties zijn... dan geef je het geld aan iets anders uit... maar je schrapt de post niet. Dan bedenk je een excuus. Maar dat is toch idioot? Dat is niet idioot. Daarmee laat je de commissie zien dat het je ernst is. Daar hou je te weinig rekening mee. En dan nog iets... Als mevrouw Haan twee extra krachten vraagt... dan moet jij ook twee extra krachten vragen. Balk begrijpt dat. Ook al vind je zelf dat je ze niet nodig hebt. Die verantwoordelijkheid heb je tegenover je afdeling. Als je de verantwoordelijkheid draagt... moet je nu eenmaal beslissingen nemen, ook al lijken ze zinloos. Neem dat nu maar van me aan. Hij droomde dat hij wakker werd van een vreemd schurend geluid. Toen hij zijn ogen opende, was het schemer donker. Rond zijn bed was een muur opgetrokken van grote stenen. Achter de muur hoorde hij gedempt praten. Een hand legde een steen op de muur en metselde hem vast... waarbij opnieuw dat schurende geluid klonk. Hij wilde overeind komen, maar hij was verlamd. en kon alleen zijn hoofd bewegen. Er werd een nieuwe steen op de muur gelegd. Hij probeerde te roepen, maar er kwam geen geluid.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 Doen. Een kat. Wat? Een kat. Wat zou er met die kat zijn? Ik weet het niet. Niets vinden. Het klonk zo angstig. Ja, het klonk angstig. Heb je wel overal gezocht? Waar moet je zoeken? Het is pikdonker. Probeer maar weer te slapen. Ik kan niet meer slapen. Probeer het toch maar. Waar is het weer? Wat zou het in godsnaam zijn? Wat is er met die kat? Die heb ik uit het water gehaald. Ik neem hem wel. Dank je wel. Daar heb je je kat. Ach, wat is hij nat? Hij heeft in de gracht gelegen. Oh, kom maar. Zullen we het kacheltje er niet ook nog bij zetten? Ja, doe dat maar. Hoe kwam hij nou in de gracht? Misschien wil hij water drinken. En hoe is hij er dan weer uitgekomen? Een postbode heeft hem eruit gehaald. Wat aardig van die man. Ja. Heb je hem wel bedankt? Nee. Hij heeft mij bedankt. Maar je moet zo'n man toch bedanken? Ja, natuurlijk. Haal eens een kleedje. Haal maar een Molton. Mm.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 Ik Amsterdam voor als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen. Hoe gaat het nu met die kat? Die kat gaat dood. Hij eet niet en hij drinkt niet. En hij moet elke ogenblik vochtinjecties hebben. Ik hoor van Bart dat hij weggaat. Heb jij iemand anders? Misschien een vriend van Bart. Hoezo? Daar gaat het over. Heb jij soms iemand? Een meisje dat ik ken dat Nederlands studeert, had hij wel willen komen werken. Een aardig meisje? Dat weet ik niet hoor. Dat is te persoonlijk. Betrouwbaar dan? Vast wel. Vraag het dan eens om eens langs te komen. Maar ik wil die vriend van Bart niet, waar zit? Nee, laat hem maar langs komen. Hoe heet ze? Anagine Rensink. Anagine Rensink. Waar ben jij niet mee bezig? Met de organisatie van het verhaalonderzoek. Ik moet de mensen langs die zich aangemeld hebben. Zal nog een heel werk zijn? Ja, ik denk dat ik die combinatie meenem. Wat vindt je vader nou van het werk dat jij doet? Ik denk niet dat hij zich daarmee bezighoudt. Hij vindt het niks. Waarom zou hij het niks vinden? Omdat het niks is. Ach. Misschien had hij wel liever gezien dat jij ook dominee was geworden. Het is mogelijk, maar dat heeft hij dan nooit laten merken. Dat heb je daar nooit over gedacht? Nee, daar heb ik nooit over gedacht. Merkwaardig. Waarom is dat merkwaardig? Ik... Dat is Ik heb wel eens over dokter gedacht. Ja. Maar dat is ook zo wat. Smas je het bed uit. Een voorbeeld. En dat gezeur. Ja. Ja. Ik heb ook dokter willen worden. Ja. Wanneer studeer jij af? Daar durf ik nog niets over te zeggen. Je bent vierde jaar. Ja, maar ik moet nog wel mijn kandidaats doen. Heb je al wel eens over gedacht wat je daarna wilt gaan doen? Nee. Daar is het nog te vroeg voor. Leraar? Misschien wel. Als je tegen die tijd hier een baan zou kunnen krijgen, zou je daar dan voor voelen? Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nee, maar stel nu dat het kon. Dan zou ik het zeker ernstig in overweging nemen, maar ik leg mij nergens op vast. Dat begrijp ik. Ik vroeg het ook alleen maar. Bart wil hier wel komen werken als hij afgestudeerd is. Onder voorbehoud dan. Dat is geen slechte keus. Wanneer studeert hij af? Over een jaar of twee, drie. Dan zet ik hem nu vast op de begroting. Dat is te vroeg. Nee, dat is niet te vroeg, want de eerste keer wordt zoiets altijd afgewezen. Laat dat maar aan mij over. Ik heb nog iemand voor dat assistentschap, een Nederlandica. Hoe kom je daaraan? Van Hendrik Ansing. Ik heb het niet op vrouwen. Dat weet ik. Ik bedoel op het werk, natuurlijk. Hoe wou je die dan betalen? Van de subsidie. sterk voor de atlas en dat meisje voor het verhaalonderzoek. Goed. Maar alleen als het wat lijkt. Met Bertha? Voor jou. Ja? vrouw. Dag. Hij heeft een beetje gegeten. Ja? Ben je niet blij? Natuurlijk ben ik blij. Ik merk er anders niets van. Maar ik ben echt blij. Hij kwam heel voorzichtig onder de divan vandaan... terwijl ik in de stoel zat en toen begon hij te eten. Fijn, hè? Ja, mythes. Nou, dag. Ik vertel straks wel verder, want ik geloof niet dat je er helemaal bij bent. Dag. Tot straks. De kat heeft wat gegeten. De kat? Die ik uit de gracht gehaald heb. Oh. Hé. Hey. Hé.